Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaan 200 Nederlandse militairen naar Roemenië. De NAVO wil dat de buurlanden van de Oekraïne meer bescherming krijgen... nu Rusland daar is binnengevallen... Daar is onze minister van Defensie, Ollongren, het mee eens. Het is voor de afschrikking, het is voor de verdediging. En als ze daar zijn, gaan ze ook gewoon gezamenlijk oefenen. Uh, en dat betekent gewoon dat de NAVO laat zien... dat we de verdediging van het NAVO-grondgebied heel serieus nemen... en daar gewoon aanwezig zijn. De eerste Nederlandse militairen gaan waarschijnlijk in de zomer aan het werk in Roemenië... en worden om de vier maanden afgelost. Voorlopig duurt de missie een jaar. Duitsland gaat naar gasboren boven de Waddeneilanden. Ze zetten de boor in een gasveld in de Noordzee boven, de, boven Koog. Duitsland was eerst tegen, maar ze hebben zich nu toch bedacht. Dat komt door de oorlog in Oekraïne en de tekorten die daardoor ontstaan. We hebben met z'n allen minder vaak Thijs, India's of een pizzaatje laten komen via Thuisbezorgd. Want ja, geen corona meer en dus kun je makkelijker buiten de deur eten. Ook in andere landen kwamen er minder bestellingen binnen bij het moederbedrijf en dat is voor het eerst in 20 jaar. En in België komt er een nieuw wapen in de strijd tegen racisme in voetbalstadions. Club Brugge plakt QR-codes op de stoeltjes. Als voetbalsupporters dan iets horen dat niet oké okay is, kunnen ze dat meteen melden... en komt er een steward met die plek in het stadion. De actie komt niet uit de lucht vallen. Vorig jaar beklaagde de trainer van de tegenstander zich over de fans van Club Brugge. Mijn staf, spelers en mezelf zijn de hele wedstrijd lang uitgescholden geweest. Bruine Aap en wat dan ook. En, en ja, dat zijn dingen... Ze, um... Ja, ik, ik heb het er moeilijk mee. Club Brugge zegt dat racistische fans minimaal twee jaar het stadion niet in mogen. Het weer, nou het is eigenlijk net zoiets als gisteren met 14 graden op de Wadden en 20 in Limburg. En ook morgen, lekker zonnig, wel iets koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file op de A10, de ring van Amsterdam. Voor de Koentunnel richting het zuiden ongeveer 3 kilometer file en daar een kwartier verdraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ze hebben klaar voor jongens te gaan, ja, hè? Gezellig. Ja, ja wat? Ja, gezellig, hè? Arbaas is een koster in het zuiden, het is een hilarig groot verhaal die liet elke dag de klokken luiden ja. op een is dan nog heel normaal oh, nee, man, niet, man. Man. Nog maar door de jaren werd de kastal verslaafd aan het leunen van de klok ik kon er toen niet meer mee stoppen en daar werden ze gek aan Even wacht nog even, ik geef een theekaas, jullie moeten ballen, oh, ja? Even wachten, teken. ja? Maar ach, de koster was al oud aan, men raakt een handgeluig gewoon. Nee, nee, nee, Ze leerden met de klokken lief aan, en zongen in dezelfde toon. Ja, kom op nou. Maar u zou ja, een teken ik geven. Ik doe ja. toch zo. Ja, natuurlijk oh. is dat een teken. Oh, dat weten wij niet. Ja, het. Bom, bom, bom, bom, bom. We klakken weer met z'n Bom, Oh, wat gaan ze weer tekeer. het leunen maar een keer wat heen en weer. -bom. Maar op een dag, wat in september, toen hield de plat de klokken stil. Klokken stil. Oh, Hoe oh, nou? Oh. oh, wist ik niet. Doei. Sorry. dankjewel je ja, mijn... Haar uit de toren van het kaakje. Klonk een afschuwelijke gel. Oh, gloeiende, oh, okay. gloeiende, gloeiende, gloeiende. Oh, laat die kool op oh, oh, oh. de te vallen. Dan moet je uitkijken, ja. Dan moet hij uitkijken, ja. Ik heb er geen uitkijken. Hey. Man wilde weten wat daar los was. Dat is de politie over het huis. Daar vanden ze dan oudenkastar met een kliep al in zijn nek. Oh, oh. Hey, hey, hey, ze hebben hem met eer begraven. Men zette op het graf de kliep al neer. En als het nu heel erg hard gaat waaien, dan gaat de klipper hier. en weer. Bom bam, De klokken weer eens bleu dan. Oh, wat gaan ze weer tekeer. keer? bam. bam. Zien de klokken van het zeu lieve Heer, als klakken bleven dan dat de duur je horen zeer. gelukkig zorg het zuiden kan de kast er niet meer leeuwen nee, dat kan niet nemen. Dat is een andere video met bimbam. Ik was van de week was ik aan, het, aan het surfen op YouTube en toen vond ik een liedje, die ging voorbij. En ik dacht, hé, hey, dat vind ik een leuke, die wil ik laten horen. Een oud liedje, gezongen door een, een oude rot in het vak, de zanger van Normaal, samen met de Rumbling Red rods En dat heet Telephone Baby. En niet te vergeten, het is wel live. Hallo Benny. Yes it's me and I'm lonely. I'm hey. Dit waren de Celtic Thunder met Black is the Color. Exact drie weken nadat het door de felle brand in het as werd gelegd... is eerder deze week begonnen met de herbouw van het paviljoen Tam Tam Beach Club. Dat is mooi en toepasselijk nieuws zo vlak na de paasdagen... waarop jaarlijks de herreizing wordt gevierd. Nadat ze voor de eerst schrik waren bekomen, hebben de eigenaars van Tamtam -tam er geen gras over laten groeien. Dinsdagochtend was de brand. Vrijdag was alles opgeruimd en zaterdag ging het paviljoen in afgeslankte vorm alweer open voor het publiek. Dat vond ik best wel stoer en daar ben ik trots op. Gelukkig was het tijdens de brandwind stil, zodat ons bijgebouw, oftewel de salon, evenals de toiletten het ongeschonden hebben overleefd. Naast de salon hebben we snel een noodkeuken geïnstalleerd... zodat we iedereen, behalve van een natje, ook van een droogje konden voorzien... op dus de bedrijfsleider Fred van Veenstra. En een ander staans drama is er verloren gaan van het interieur... met onder meer een fraaie verzameling Noord-Amerikaanse Memobolia. Gelukkig zijn de dierbare stukken bewaard gebleven omdat ze in de salon stonden... Maar het zal even duren voordat het interieur weer dezelfde uitstraling heeft als voorheen. Ik hoop dat we met Pinksteren, bij mooi weer, traditioneel het beste weekend weer helemaal de oude zijn. Besloot Ves van Meestera. the door. Achterinvolgens de Miami Sound Machine met Conga en ABBA met When You Dance With Me. In samenwerking met het Juttersmuseum organiseert IVN op 1 mei een zee-evenement op het strand van Zandvoort. Jong en oud zijn welkom. Het evenement wordt van 12 tot 4 plaats op het strand ter hoogte van de rotonde vlakbij het Juttersmuseum.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 Maar het is niet zo dat het een vrijheid is. Het is niet zo dat het is.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 At ang tanong anak, bakit ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay, tiglang rumuuan ng dilim mo napapansin. O sisi, sisi, uksa isip mo, kalaban mo, ikay nagkamali. Pakzij, zee, zee, ik zei, zee, ik ben, nou, nou, nou, nou, Jackie Wilson, geboren in 1934, was een Amerikaanse soul- en rhythm- en blueszanger. Wilson groeide op in Detroit. In 1953 sloot hij zich aan bij de groep Billy Ward en de Domino's. In die tijd kreeg hij veel fans, onder wie Elvis Presley. In 1957 begon Wilson solo carrière met het nummer Rita Petit. Dat was zijn grootste succes dat de songschrijver Barry Gordy in staat stelde het label Motown op te richten. In 1961 was hij neergeschoten door een vrouwelijke fan. Hij overleefde deze aanslag en ging verder met zijn carrière. Deze carrière kwam halverwege de jaren 60 in een dip. Hij kwam in 1967 nog een keer terug in de hitparade. Uitgezonderd voor een niet-Motown-artiest was hij daarbij begeleid door de Funky Brothers. Met achtergrondzanger de Andattas. Daarbij had hij nauwelijks meer hits. In 1975 kreeg Wilson een hartaanval op het podium tijdens het zingen van Lonely Teardrops. Hij raakte in coma en ontwaakte niet meer. Na ruim acht jaar in coma in een ziekenhuis overleed hij in 1984 op 49-jarige leeftijd. Hier is Jackie Wilson met Rita Petit'. So I want the. To the food in my heart, my love Het was Anneke van Giersbergen met White Roses. Vol met herinneringen, speciaal voor mevrouw. In het hemelvaartweekend van 28 en 29 mei... zal de bladplaats opnieuw worden omgebouwd... tot één groot sportparadijs vol met mega-obstakels. Voor inwoners van Zandvoort heeft de organisatie... een extra argument om niet mee te doen weggenomen. Zandvoorters krijgen namelijk 50% korting op een ticket. Spartan staat voor obstakels. Veel plezier en af en toe afzien. Deelnemers kunnen kiezen uit de Spartaan Sprint, waarbij 5 kilometer wordt afgelegd en 20 obstakels moeten worden overwonnen. Bij de Sparta Super gaat het om een parcours van 10 kilometer en 25 obstakels. Het zwaarste onderdeel is de Beast, 21 kilometer en 30 obstakels. Nieuw in 2022 is het Sparta Night Sprint. Dit is een recreatieve obstakelrun van 5 kilometer die in zaterdagavond om half tien in het donker start. Alle hindernissen zijn op een bijzondere manier uitgelicht en alle deelnemers dragen een fluoriserend sparta-shirt en hebben een hoofdlampje op. Inwoners van Zandvoort die zich registreren met Zandvoort in de adresgegevens kunnen gebruikmaken van de code bewoner ZF50, waarna er 50% in mindering wordt gebracht op de ticketprijs. Dit geldt ook voor de ondernemers uit Zandvoort die zich met hun personeel als team aanmelden.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 Zeg maar als je gaat, vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen bijna weg van jou Zeg maar als je het opvoekt, dan geeft het niet Als ik domme dingen zeg, ik meen het niet Ik ben weg van jou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 Het is weer tijd voor de jarige vandaag. Jacqueline Govaart, Nederlandse zangeres. Is geboren in 1982, ze wordt dus vandaag 40 jaar. Dan hebben we Frauke de Bort, een presentatrice, actrice en een dj. En die wordt vandaag 50 jaar. En Willem Bijkerk. En wie is Willem Bijkerk? Willem Bijkerk is Waylon. En Willem, die wordt vandaag 42 jaar. En Waylon, dat is de artiestenaam van Willem Bijkerk, is een Nederlandse zanger. Bijkerk heeft zichzelf vernoemd naar zijn idool Waylon Jennings... In 2008 brak hij door met zijn album Wicked Ways*. Met Ilse de Lange was hij als The Common Limits de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 2014. Ze behaalden de tweede plaats. Als soloartiest vertegenwoordde hij Nederland ook op het Eurovisie Songfestival in 2018, waarbij hij 18e werd. Hier is Waylon met Paperboy, live in de Late Night Show. Every morning 4 a.m. He rode out of bed into his clothes. Hop on his back, no goodbyes, just hit the road. While the world is dreaming, he's throwing papers in the dark, saving every penny for a girl that stole his heart. Say, someday I'll buy her diamonds And I'm gonna buy her pearls And if it's the last thing I do I'm gonna give her the world There ain't nothing a boy won't do For his girl Your mama died and left behind a diamond wedding ring A string of pearls in memory set daddy off to drink When times got tough You sold them off to a pawn shop down the street Pressed against a glass of paper Boy praying for another week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 To we all faith from here, back in the world Back in the world I've been for so long, won't you hide treating your darkness?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 Trigger. En volgens waren dit Bluff met Zo so Stil en de Tumbleweeds met Country Girl. Aanstaande zaterdag is de bloemenkorso in de Bollenstreek. Mijn vrouw en ik mogen meehelpen om de praalwagens van bloemen te voorzien. Twee dagen bloemensteken in Sassheim. Leuk en gezellig. Ik zou aanraden, kom kijken. Bloemen, bloemen, bloemen. Oh, wat zijn we mooi. Heel de wereld rond